Annet Schut met het NOS-journaal. In de Duitse stad Hamburg is een demonstratie tegen de rechtsradicale partij AFD en neonazies eerder beëindigd. Het werd volgens de politie te druk. Hulpdiensten zouden mensen die flauw vielen niet meer hebben kunnen bereiken. Volgens de politie liepen 50.000 mensen mee. De organisatie spreekt van 80.000 mensen. Aanleiding voor het protest was een plan van onder andere de AFD om miljoenen mensen het land uit te zetten. Vijf middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat om vijf van de acht vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling... scholen voor persoonlijk onderwijs, dat zich richt op kleinschalig onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer. Twee van de scholen worden door de inspectie gedwongen de deuren te sluiten. Het gaat om de vestigingen in Utrecht en Capelle. De andere locaties kozen zelf voor sluiting. Amerikaanse acteur Alec Baldwin is aangeklaagd voor doodslag... vanwege het schietincident op een filmset. Daarbij kwam drie jaar geleden een cameravrouw om het leven. Eerder zei de aanklager dat de acteur niet vervolgd zou worden... maar nu is er nieuw bewijs. Dat gaat over de revolver waarmee Baldwin heeft geschoten. Uit de nieuwe analyse blijkt dat de acteur actief de trekker moet hebben overgehaald... anders zou de kogel niet zijn afgevuurd. Baldwin zegt dat hij dat niet gedaan heeft... Er is gevoetbald vanavond. Excelsior heeft een einde gemaakt aan een slechte reeks in de eredivisie... door te winnen van Heerenveen. Het 3-0 in Rotterdam. Na tien wedstrijden zonder zegen kon Excelsior zo voor het eerst sinds 1 oktober weer drie punten bijschrijven... en sprong daarmee zes plaatsen omhoog. In de eerste divisie is koploper Willem II tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg uit Tilburg speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax.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 Fill me You've got a love so strong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 Oh, can't yeah.